10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rond deze tijd begint de presentatie van twee onderzoeksrapporten naar de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot drie maanden geleden zes mensen dood en vervolgens zichzelf. Matthijs van der Wiel is bij die presentatie. Matthijs, Wat is de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden vandaag? De belangrijkste vraag is of die schietpartij voorkomen had kunnen worden. En dan gaat het onder meer om het verlenen van de wapenvergunningen. Tristan van der Vee had vijf wapenvergunningen. En het gaat ook over uh, aanwijzingen die hij eerder aan derden zou hebben gegeven... dat hij van plan was om dit te doen. Daar zal het uh, over gaan. In de raadzaal van het gemeentehuis in Alphen aan de Rijn... Zo, zo net kwamen de sprekers binnen. Burgemeester Eenhoorn, de voorzitter van de bijeenkomst... korpschef van de politie en hoofdofficier van justitie. Er is ook een scherm waarop een hele nauwkeurige Reconstructie te zien zal zijn van de sport. Voor heel veel de Mensen is 9 april. Straks horen we jou weer bij de KRO op Radio 1, Matthijs van der Wiel. De koopkracht is vorig jaar met een half procent gedaald... en dat is de grootste daling sinds 1985. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral zelfstandigen en gepensioneerden... vorig jaar minder te besteden hadden. Mensen in de bijstand of met een arbeidsongeschiktheidsverzekering... en werknemers die hun baan behielden, hielden hun koopkracht op pijl. Werknemers die hun baan verloren, gingen er 17 procent op achteruit.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 ook onderzoeken naar omkopingspraktijken in het voetbal. Op Cyprus zijn bij een explosie op een marinebasis veel slachtoffers gevallen. Er wordt gesproken over rond de tien doden en een groot aantal gewonden. Ziekenhuizen hebben mensen gevraagd om bloed te geven. Op de basis lag veel munitie opgeslagen. Die was afkomstig van een schip dat in 2009 werd onderschept toen het van Iran op weg was naar Syrië. De kracht van de explosie was enorm. In een toeristenoord op drie kilometer afstand van de basis werden ramen en deuren weggeblazen. In de omgeving van de Cypriotische basis is de elektriciteit uitgevallen. En er zouden ook bosbranden zijn uitgebroken. De eerste... Dan het weer nog vrij zonnig in de loop van de dag. Stapelwolken, maar het blijft overal droog en het wordt 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat warmer, in Limburg mogelijk 27 graden. ANWB Verkeersinformatie met op dit moment twee files. Allereerst op de A10, ring Amsterdam, west richting ring Zuid. Daar staat tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer file. En door werkzaamheden op de Randweg van Arnhem... staat op de A325 Nijmegen richting Arnhem... tussen knooppunt Ressen en Elden 2 kilometer.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 Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. NOS-collega Matthijs van der Wiel is in Alfa aan de Rijn... waar op dit moment twee onderzoeken worden gepresenteerd... naar de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof, drie maanden geleden. Daar schoot Tristan van der V zes mensen en zichzelf dood. Matthijs, persconferentie is net begonnen. Wie heeft het woord? De centralist van de meldkamer van Hollands Midden. U hoort steeds duidelijker... Laten we meteen even luisteren naar een fragment van de meldkamer 112 na het incident. Er is een reconstructie zojuist begonnen. reconstructie door de politie wordt gepresenteerd. Een reconstructie van 30 minuten van wat er precies gebeurd is. En uh, dus zojuist was een eerste geluidsfragment te horen... van de allereerste melding bij 112. De presentatie wordt gegeven door de plaatsvervangend uh, korpschef van het politiekorps in ons midden. Laten we even luisteren naar hoe dat toen binnenkwam bij de meldkamer 112. Met de melding dat er in het winkelcentrum de Ridderhof wordt geschoten... met een geweer. 3302. En voor de andere collega's, ik zou nu doorkrijgen dat ik mezelf zou lopen... omgeving... C1000, dus mogelijk loopt de vergeving C1000. Ook genomen door de 31 van het WK, via het Nu via de troebendoelweg, ik krijg door dat er ook iemand neergeschoten zou zijn. En ook bij de c Dus er zou iemand neergeschoten zijn. Hij zou lopen bij de C1000. Ik krijg nu door dat het is een persoon Lege kleding, blank, kaal, plus-minus 25 jaar. En ongeveer 1,90 meter 90 lang. Dus lege kleding, blank, kaal, plus-minus 25 jaar. Treft de zwarte gewichtstenu. En men spreekt over een mitrailleus. En ik krijg nu door weglopen richting bibliotheek. Dus weglopen richting bibliotheek. Ik krijg nu door dat er zes gewonden zouden zijn toen de, nu toe. Dus zes gewonden. Dus de nodige voorzichtigheid allemaal er acht. En vanaf heden radiostilte op dit kanaal. 2106 hebben open. Ja, snel die kant op. Dit zijn dus opnames van de meldkamer het het bij 112. Meldkamer van de politie, waar de, de meldingen binnenkwamen van de schietpartij in de Ridderhof. Onderdeel van een uh, hele uitvoerige reconstructie van uh, de gebeurtenissen op die zaterdagmiddag. Reconstructie, die een belangrijk onderdeel is van uh, dit onderzoek naar de schietpartij. Die presentatie wordt gegeven door de politie, duurt ongeveer een half uur. De bedoeling was om alles, alles te laten horen en laten zien, zodat er alle vragen beantwoord konden worden. Want dat zei de burgemeester zojuist bij zijn inleiding er Bleken de afgelopen maanden dat er toch nog heel veel vragen waren bij de mensen in Alphen naar hoe het nou precies in zijn werk kon gaan. We hoorden net al bijvoorbeeld over die mitrailleur. Nou ja, dat was ook zo'n verhaal, dat die een mitrailleur bij zich zou hebben gehad. Eh, klaarblijkelijk werd dat dan ook bij de meldkamer toen doorgegeven. Achteraf is gebleken dat dat helemaal niet uh, zo was, dat hij geen mitrailleur bij zich had. Nou, al dat soort vragen moeten beantwoord worden vanochtend in deze reconstructie. En dat gaat dus ook gepaard met deze geluidsfragmenten. Wat mij vooral opviel zojuist, is dat bij die meldkamer ongelooflijke rust heerst bij de, de meneer die daar de meldingen binnenkreeg en doorgaf aan de politie ter plekke. Nog totaal geen paniek bij de politie op dat moment. Oké, okay, dankjewel Matthijs. En zodra jij meer resultaten hebt van dat onderzoek, dan horen we dat uiteraard uh, in dit programma. En ook daarna op deze zender Radio 1. Intussen um, is bij mij aangeschoven Ernst Ameling, forensisch psycholoog. En voorheen tien jaar uh, het hoofd van de afdeling Psychologie van het Pieter Baancentrum. Centrum. Hij volgt voor uh, ons vandaag, met ons eigenlijk, de persconferentie. Meneer Ameling, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou weten we natuurlijk al heel veel hè, over die verschrikkelijke schietpartij. Wat verwacht u van de onderzoeksresultaten die nu worden gepresenteerd? Wat ik daarvan verwacht... Nou, uh, vooral wat natuurlijk voor mij uh, interessant is... is uh, uh, de, de omstandigheden. Hè? En, uh, en, uh, en uh, wat informatie over die jongen, hoe die heeft geleefd... Uh, wat zijn eventuele vrienden over hem denken... wat zijn achtergrond is... Uh, of er... De, uh, de, de, de liepen behandelingen, heb ik begrepen... Um, ja, en de, ik hoorde net iets over een, een, een motief op de televisie, dat hij een hekel aan God zou hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk bizar als dat betekent dat je dan vervolgens zeven mensen doodschiet in kluisjes zelf. Um, dus dat zegt wel iets over, uh, um, ja, denk ik, toch het, uh, de psychotische achtergrond van uh, deze jonge man. Kun je onderzoek doen naar, iemand, of naar de psyche van iemand die je al is overleden? Karstee <tie> hadden we natuurlijk ook in het uh, ja. recente verleden. Nou, je kunt alleen uh, reconstrueren. Je kunt natuurlijk niet uh, tot in detail onderzoeken, want je kunt hem niet meer spreken. Maar uh, hij is uh, onder behandeling uh, geweest, dus uh, uh, daar, uh, als de behandelaar uh, uh, daar iets over wil zeggen of kan zeggen, uh, beroepsethisch, uh, volgens mij is dat allemaal wel mogelijk... Dan, uh, dan zou je er iets over kunnen horen. Maar het blijft allemaal een reconstructie. Je kunt, uh, laten we zeggen, de psychose niet op heterdaad betrappen. Wat, is de, het wat, alleen, is, de, wat is de indruk ja. van de psyche van, uh, ja, van de dader die u heeft? Wat, als u een profiel zou moeten schrijven... U bent er buitenstaander, dat begrijp ik ook. Maar ziet ja, u patronen, ja. ziet u zaken die u zegt... ja, dat zie je vaker bij dit soort uh, gevallen? Nou, kijk, mijn, mijn herformulering van zo'n vraag is altijd niet zozeer van... Uh, wat mankeerde uh, zo iemand, De, meneer Van der Vlis in dit geval... maar uh, welke eigenschappen heb je nodig om zoiets te kunnen doen? Um, want niet iedereen kan dat. Uh, dus je hebt een aantal uh, ja, uh, karaktereigenschappen nodig... Uh, stoornissen nodig eventueel... Mm -hmm om uh, eerst zes uh, anderen uh, om het leven te brengen en vervolgens jezelf. Uh, wat, wat, wat, ja, dat dat lukt maar heel weinig mensen gelukkig. En uh, ik denk dat je dan altijd uitkomt op een randpsychotisch uh, of psychotisch functioneren. Dat dat zo iemand in zijn eigen heelal leeft. Uh, en met de realiteit naast zich van het, uh, uh, het werken eventueel... of uh, het uh, groeten van de buren. Maar dat hij in zijn uh, eigen uh, gedachtenwereld... op zijn eigen zolderkamer... Um, allerlei dingen aan het bedenken is. Uh, het, het, het stoomt en het, er is boosheid... Die boosheid is, heeft hij eventueel opgedaan in zijn leven, op wat voor manier dan ook, of het is aangeboren of beide. Um, maar het komt steeds losser te staan van de realiteit. En op een gegeven moment, dan vindt hij het binnen zijn realiteit noodzakelijk om anonieme andere mensen om te brengen. En dat is meestal een heel bizar beeld van dat hij. Rechtvaardigheid zoekt voor wat hem eventueel in zijn uh, uh, beleving en in zijn psychose is aangedaan, uh, dus dat hij het evenwicht wat in de kosmos in zijn kosmos is verstoord moet herstellen door anderen om te brengen en dan vervolgens zichzelf om te, uh, uh, moet ombrengen. En, uh, ja, daar zit ook wel altijd iets groots in, hè? De, de, de, de, vaak zit in een psychose, zit iets groots van, uh, uh, het, het, het, uh, het megalomane, het beslissen over leven en dood, de, de, de, de, kosmisch, de, de kosmos beïnvloeden... Ja. het heelal bestieren, dat, dat zit er altijd in. En daarom is het zo gestoord. Ja. Goed, meneer Ameling, we praten zo verder. Ja. Luistert u even mee, want we gaan terug naar Al van der Rijn. Matthijs van de Wiel, ja. uh, we hoorden net uh, het begin van de reconstructie. Matthijs, waar zijn ze nu? Ja, laat ze ja, even luisteren. De dader reeds was overleden. Wij tonen u nu een aantal foto's vanuit het winkelcentrum. Hier ziet u een beeld van de rode deur bij de ingang van het kruidvat. Bij de presentatie van dit onderzoeksrapport naar de Schietpartij... begint het met een uitvoerige reconstructie. hele precieze feitelijke reconstructie van hoe de Schietpartij in zijn werk is gegaan. Straks pas later vanochtend zullen we ook horen welke fouten er zijn gemaakt... welke conclusies kunnen worden als het gaat over bijvoorbeeld die wapenvergunningen van Tristan van der Vee. Maar het begint dus eigenlijk met de feiten, met een hele nauwkeurige reconstructie. Toen straks hoorden we twee audiofragmenten, zojuist is er een uh, videoanimatie vertoond van de precieze gang van Tristan van de Vee door dat winkelcentrum. Een, een plattegrond van het winkelcentrum waar dan Realtime... met een klok die beneden in het scherm meeliep... te zien is hoe Tristan naar binnen ging, waar die bineerschoot. neerschoot. slachtoffers werden aangegeven met rode stippen. En daar ligt dan ook foto's bij op, foto's van het winkelcentrum binnen. Op dat moment foto's zonder slachtoffers, dat wel. Daar hebben ze wel voor gekozen om geen slachtoffers in beeld te brengen. Een belangrijke conclusie van die videoreconstructie... is dat de hele schietpartij van het naar binnen gaan... het beginnen met schieten, het rondlopen, het verwisselen van de wapens... En het zichzelf doodschieten door de Van de V. Uh, alleen maar drie minuten heeft geduurd, dat het allemaal heel erg snel gebeurd is. Om deze reden is de explosieve opruimingsdienst ter assistentie gevraagd. Toen het pakketje uiteindelijk kon worden geopend, werd bijgaande afbeelding afgetrof, aangetroffen van explosieven en het tijdstip kwart voor acht. Tevens werd een karton aangetroffen met de tekst... er ligt een bom in de volgende drie winkelcentra... Herenhof Aarhof, de Atlas. Ondertekend met Tristan van der Vee. Deze drie winkelcentra liggen eveneens in Alfa aan de Rijn. Het karton is gelezen om vijf over half vijf. Het bericht was aanleiding om direct over te gaan... tot ontruiming en onderzoek in de drie winkelcentra. Dit heeft er tevens toegeleid... dat het onderzoek in de Ridderhof geruime tijd is stilgelegd. Deze omstandigheid heeft het proces van identificatie voor langere tijd onderbroken. Mede om deze reden, maar ook om eisen van zorgvuldigheid, heeft het geduurd tot drie uur s'nachts voordat het laatste lichaam uit het winkelcentrum kon worden overgebracht. De politie geeft dus toelichting bij uh, het onderzoek meteen deze de zaterdagmiddag. Christian van der Vee had een, een aantal e boelmeldingen achtergelaten de op papier. En het kreer, er zijn ook net van foto's van vertoond, van kaarten die, die hij geschreven, geschreven had... en een pakketje deze wat hij voor de politie had achtergelaten... met erop ook de tekst vormd, voor de, en de, en de politie. De dat heeft veel recherchecapaciteit in beslag genomen die zaterdagmiddag... omdat de explosieve opruimingsdienst en de politie... natuurlijk eerst zeker vast moesten stellen dat er geen gevaar was een bomaanslag in andere winkelcentra. Daarom nou is het lang geduurd voordat alle slachtoffers... geïdentificeerd en geëvacueerd waren uit de Rijdenhof. Het onderzoek in en rond het winkelcentrum is zeer grondig gebeurd. Ook met het doel om zo mogelijk alle projectielen... uit het winkelcentrum te verwijderen, zodat de kans... dat er later nog projectielen zouden worden aangetroffen... zo goed als uitgesloten kon worden. In het winkelcentrum zijn ook persoonlijke bezittingen... van winkelend publiek aangetroffen. Uiteraard waren veel winkels nog open, net als de kassa's. Het winkelcentrum is direct na het schietincident afgezet... en tijdens het forensisch onderzoek voortdurend bewaakt. Na afronding van het onderzoek zijn de winkels door de politie... terug overgedragen aan de winkeliers... en zijn de gevonden goederen in samenwerking met de gemeente... teruggegeven aan de eigenaar. We gaan nu over naar het tweede deel, het onderzoek. Een opdracht van de officier van justitie is door de politie Hollands Midden een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek stond onder leiding van twee officieren van justitie. Het onderzoek werd uitgevoerd gevoerd door twee teams grootschalige opsporing. Eén van de politie Hollands Midden en één van nou, Haaglanden. Zoals je hoort, heeft de politie ook toelichting bij de manier waarop het onderzoek nationale... is, uh, is opgesteld. Dit zijn natuurlijk niet de belangrijkste vragen van het publiek, niet de belangrijkste vragen van de nabestaanden, van alle mensen die hier in de zaal tegenover in de theaterzaal aan de overkant van het stadhuis meekijken naar deze presentatie. Die zullen vooral geïnteresseerd zijn in de vraag hoe komt het dat Tristan van der Vee vergunning had voor vijf rapens, vergunningen die ook ieder jaar werden verlengd, terwijl bekend was dat hij psychische problemen had, terwijl hij bekend, bekend was bij de politie... of in ieder geval bekend had moeten zijn dat hij al eerder betrokken was geweest... bij een wapenincident. Redenen hadden dat moeten zijn om die wapenvergunning te verlenen. Dat zijn toch de belangrijkste vragen, maar die zullen pas later aan bod komen. Op dit moment geeft de politie een uiteenzetting over hoe het onderzoek is opgesteld. Ik stel voor dat we later terugkomen als er belangrijkere conclusies te horen zijn hier in Alphen. Zeker, Matthijs. Dankjewel Tot zover. Um, ik praat erover met Ernst Ameling, forensisch psycholoog. En uh, voorheen tien jaar het hoofd van de afdeling psychologie van het Pieter Baan Centrum. Ja, meneer Ameling, uh, dat is natuurlijk inderdaad de vraag die vandaag speelt. Hè? Uh, wat gebeurt er als iemand met de psyche van Tristan van der V een wapenvergunning heeft? Ja, dan gaat het mis. Moeten niet alle alarmbellen onmiddellijk op rood gaan? Ja, maar dan moet je wel weten dat hij zoiets van plan is. En het punt is, he, uh, het is waarschijnlijk een wat geïsoleerd levende jongen geweest. Die uh, weinig of geen vrienden had... Uh, uh, ik geloof dat hij enig kind was. Uh, en uh, weinig... Nou ja, fijn. Uh, in ieder geval, je kunt niet in zijn schedel kijken. Nee, maar je weet en als wel dat hij dat zich hij niet heeft. meedeelt de, en alleen maar een, uh, ja, een, uh, bij een schietvereniging uh, is... en uh, verder agressieve spelletjes speelt... dan verwacht je niet dat hij uh, uh, zes mensen anoniem... Ombrengen. Nee, maar er waren natuurlijk wel een aantal aanwijzingen. In 2003 uh, was hij bezig met een luchtdrukpistool waarbij hij zichzelf verwonde. Hij heeft in een psychiatrische inrichting gezeten. Moet je dan niet heel ja. alert zijn uh, dat je zo iemand misschien even geen wapenvergunning verleent? Nou, dat, dat geloof ik wel. Kijk, een wapenvergunning uh, aan iemand verlenen... dat moet je natuurlijk doen nadat je uh, daar wat, wat vragen over hebt gesteld... Uh, over de persoonlijkheidsstructuur van zo iemand. Uh, de lidmaatschap van een schietvereniging uh, sowieso... Dat zou, uh, uh, daar zou eigenlijk een, een selectieonderzoek aan vooraf moeten gaan. Um, maar... Uh, Zelfs uh, al was hij geen lid van een schietvereniging geweest... Uh, lijkt het mij niet onmogelijk dat hij het dan ook had gedaan... met illegaal uh, verkregen wapens. Dus uh, of je, de, de, de hamvraag is of je het daarmee had kunnen voorkomen. En ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen... het is nu wel een beetje de kat op het spek binden. Ja, want het is onze grootste nachtmerrie. Iemand die met een wapen ergens zomaar opduikt om willekeurig mensen te doden... Kun je daar, ja, kun je dat, dat is niet te voorkomen. Het is gewoon een gek die opduikt, of ziet u dat anders? Ik, ik denk dat dat niet te voorkomen is, uh, zoals schizofrenie niet te voorkomen is, zoals uh, zoveel niet te voorkomen is. Um, die dingen hebben, uh, die zijn zeer zeldzaam, maar ze komen overal voor, in Finland, in Amerika, in Duitsland en nu in Nederland. En uh, ze zullen wel voor blijven komen. En we hebben natuurlijk ook uh, Koninginnedag uh, gehad uh, in Apeldoorn. En, uh, en daar gebeurde ook van alles. Uh, uh, ja, kun je zo iemand die zo geïsoleerd leeft? er zijn er zoveel. Laten we zeggen, uh, voor de buitenwereld is zo iemand een vreemde vogel. Maar Hij is dan daarbij lid van een schietvereniging. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Maar Karsté was was helemaal geen lid van een schietvereniging. Nee. Zit die parallel trouwens tussen Karsté en Tristan van der Vee? Ja, ja ik, ik heb het idee, voor zover ik natuurlijk uit de pers begrepen heb... hoe die jongens hebben geleefd... dat ze beide geïsoleerd levende... Ja. wat... wat, wat vormen jongens zijn geweest die op de rand of over de rand van een psychose hebben gebalanceerd. En hier was dan ook nog religie, kennelijk op enige lijn wijze speelde een rol bij Carstet dan weer niet. Bij Carstet speelde het Koninklijk Huis als doelwit een rol. Hier speelde geen, um, laten we zeggen, redel <laughs> redelijk, voor zover je dat redelijk kunnen noemen, maar geen uh, rationeel, Doelwit een rol. Hier, was, hier waren het echt anonieme anderen. En dan is dat nog gestoorder, volgens mij hoor. Ja, waarom? Het is allemaal. Nou, langs. omdat ja, je, je, je kunt. Uh, ja, anonimiteit. Dus zonder dat je iets tegen iemand kunt hebben. Um, uh, uh, maakt het moorden willekeuriger. En waarschijnlijk veel meer bepaald door je eigen heelal... dat er mensen moeten worden geofferd voor iets, begrijp je? Mm -hmm. En, uh, en je, je kunt nog ergens het idee hebben dat het Koninklijk Huis niet deugt... Uh, en dat je dat wil aanvallen en dat je op weg daar naartoe mensen schept... maar dat je wel dat doel hebt van het Koninklijk Huis... dat in, in, in jouw beleving uh, fout is of weet ik veel wat. Zoals ook bijvoorbeeld um, de moord op Theo van Gogh. Je kunt erover twijfelen uh, of die man ook niet een of andere religieuze uh, waan heeft gehad. Maar het doel was wel één persoon en dat had een, een zekere grond. Maar als het, die grond ontbreekt en het gaat er alleen maar om, om mensen, wie dan ook, te doden... Um, uh, dan, uh, dan denk ik dat, dat je dan nog dieper in, uh, in, in, in een psychoseachtig beeld zit... dan ja. wanneer je dat niet hebt. Okay. We praten zo verder. We gaan weer terug naar Al van der Rijn, naar het stadhuis. Daar is de persconferentie aan de gang, Mathijs. De voorgeschiedenis van de aankoop van de wapens van Tristan van der Vee... wordt nu uit de doeken gedaan. En daaruit blijkt zijn eerste conclusie... dat hij heel actief de eerste maanden van dit jaar 2011 bezig is geweest met de aanschaf van nieuwe wapens... en bijvoorbeeld ook een kogel weer in het west... dat hij aan had tijdens de schietpartij in de Ridderhof dat hij ook op zoek was naar extra magazijnen. En dat hij ook begin dit jaar dat semi-automatische wapen heeft gekocht. De Smith Wesson, werd net een afbeelding van vertoond. Een indrukwekkende gun zal ik het maar noemen. Semi-automatisch is het. Dus niet iets waarmee je als een metrieur salvo's mee kan uitschieten. Maar de politie zei dat uit onderzoek is gebleken... dat je wel vijf keer per seconde ermee kan schieten. En dat kan dan misschien verklaren waarom sommige getuigen hebben gezegd... dat ze echt salvo's hebben gehoord. Het is niet gebleken, vooralsnog, wat eerder wel eens gezegd. Suggereert dat Van der V een van de wapens waarvoor hij een vergunning had... heeft omgebouwd, zodat hij er uh, uh, mee kon doorschieten. Het was een automatisch wapen, kon gebruiken. Je moest dus elke keer moest hij de trekker uh, overhalen. Bekend is uh, dat hij meer dan 100 keer heeft gevuurd... Uh, tijdens die drie minuten in uh, dat winkelcentrum. De politie dus heeft helemaal uitgeplozen... wat zijn internetgeschiedenis was geweest... welke aanschaf hij is aanschaffen hij heeft gedaan... wat hij allemaal gedaan heeft in die maanden... in het kader van het aankopen van die wapens. Laten we nog even luisteren heeft verlaten en is weggereden met zijn Mercedes E280. Diverse getuigen hebben Tristan van de Vee kort na 12 uur... zien aankomen rijden bij het winkelcentrum. Hij viel op in zijn rijgedrag... Omdat hij en hij is de presentatie nieuw op het punt dat van de Vee zijn huis verliet... op weg naar de Ridderhof tussenkomen in de reconstructie... bij dat moment dat hij daar bijna aan gaat komen. En begon hij zijn daad met alle afschuwelijke gevolgen van die... We gaan nu over naar het vierde deel van de presentatie... en dat is het profiel van Tristan van der Vee. Dit profiel is samengesteld op grond van gesprekken met getuigen... en op grond van aangetroffen materialen. Ook hierin zien we hoe er een lijn te zien is... die toewerkt naar het schietincident op 9 april 2011. Op deze dia ziet u de naam en de burgerlijke staat van de dader. U ziet tevens diverse tabbladen, zoals cv-interesses... Sociaal en medisch die wij zullen langslopen. Op deze dia ziet u zijn werkkringen en zijn schoolopleidingen. Tristan van der Vee was op de basisschool een gewone leerling. Ook op de middelbare school blijkt uit getuigenverklaringen dat hij een gewone, rustige, onopvallende leerling was. Zijn leerprestaties waren matig, mede ten gevolge van concentratieproblemen. In 2003 heeft Tristan van der V. zijn VMBO-diploma zorg en welzijn gehaald. Na zijn schoolperiode heeft hij diverse werkgevers gehad. Vaak deed hij magazijnwerk. Uit verklaringen van getuigen bleek dat hij soms moeilijkheden had... waarbij een relatie gelegd werd met zijn psychische problemen. Uit verklaringen van getuigen bleek ook dat collega's wisten dat hij van wapens hield... Verder bleek dat hij bij conflicten een aantal keren uitlatingen deed... in de trant van ik schiet jullie allemaal dood. Voor zover nagegaan was dit voor de eerste keer in 2004. Onbekend is of dit serieus of gekscherend was bedoeld. Tristan van de Vee was, zoals eerder gezegd, lid van een schietvereniging... waar hij volgens getuigen een onopvallende persoon was. Overigens bleek uit het onderzoek dat hij een fascinatie had voor vuurwapens. Getuigenverklaringen bevestigen dat hij daar vaak over sprak... Getuigen verklaren dat zijn auto, een Mercedes E280 e uit het jaar 1998, heel belangrijk voor hem was. Hij reed daar ook graag in. Op diverse manieren is gebleken dat Tristan van der Vee zeer betrokken was op paranormale verschijnselen. Hij hoorde stemmen van overleden mensen. Daaronder ook specifiek overleden mensen die vaker terugkwamen en waar hij zei last van te hebben. Hij bezat een electronic voice phenomenon... Een apparaat waarvan gezegd wordt dat je daarmee met geesten kunt spreken. Daarover straks meer. Uit een filmpje op zijn telefoon bleek dat hij ook werkte met een zogenaamd Ouija-bord. Dat is een bord waarmee je eveneens met geesten kunt spreken. Tristan van der Vee is christelijk opgevoed. Vanaf 2001 kreeg hij grote belangstelling voor het geloof. Maar hij is vervolgens in conflict gekomen met God. Hij kon met name het leed in de wereld niet rijmen met een goede God.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 Wie naar God bidt, praat met de duivel zelf, u bent gewaarschuwd. Uit internetgedrag is af te lezen waar zijn interesses lagen. Ik zal daar straks meer over laten zien. Opvallend was dat hij vooral interesse had in spree-shooters en spree-shootings. Dit zijn incidenten waar vaak jonge mensen, meestal met een vuurwapen... in korte tijd willen keurige slachtoffers maken... en daarna de hand aan zichzelf slaan. Ik kom hierop terug. Tristan van der Vee bleek bekend met diverse schietspellen die hij speelde op zijn Xbox. Tristan van der Vee bezocht veel sites over meerdere incidenten... rond pre-shootings in onder meer Amerika, Duitsland en Finland. Eerste signalen over zijn interesse in deze gebeurtenis... vinden wij op basis van getuigenverklaringen in 2009. Hij deed toen uitspraken als... Dit zijn mijn voorbeelden. Tristan van der V had opvallend veel aandacht voor de Columbines pre-shooters... Daarbij had hij ook veel aandacht voor, het, voor Rachel Scott... het eerste slachtoffer bij de Columbine-shooting. Opvallend is dat ook in dat geval het geloof een rol speelde. Rachel Scott werd doodgeschoten nadat ze op een vraag van de daders... of ze in Jezus geloofde met ja had geantwoord. De laatste keer bezocht hij een site over haar op 8 april. Dat is één dag voor het schietincident. Tristan van de V bezat een zogenaamde EVP-recorder... die hij aanschafte in september 2010... De makers van dit apparaat claimen dat door middel van dit apparaat... stemmen die niet voor iedereen hoorbaar zijn, hoorbaar gemaakt kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om boodschappen van overleden personen. Op de EVP-recorder zijn opnames aangetroffen... met ingesproken teksten van Tristan van der Vee. Een citaat. Ik wil het met u hebben over mijn hobby. Ik ben namelijk paranormaal onderzoeker. De dood onderzoeken is dan ook hetgeen wat mij bezighoudt in dit leven. Einde citaat. Hij gebruikte de EVP vaak s'nachts. In de winter van 2010 bezocht Tristan van der Vee... terwijl er sneeuw lag, midden in de nacht een begraafplaats... om met geesten in contact te komen. Hij spreekt een verslag hierover in op zijn recorder. De afscheidsbrief, die thuis is aangetroffen... is geplakt op de evp recorder en die verwijst ook naar teksten op die recorder. Gebleken is dat Tristan van der Vee de evp recorder in de laatste weken voor zijn dood niet meer gebruikte. Het shirt wat u hier ziet is het shirt dat Tristan van der Vee droeg... tijdens het schietincident over het keren kogelwerend vest... en wat eveneens een relatie heeft met religies. Tristan van der V droeg tijdens het schietincident... de ring die u hier ziet, aangeschaft op 23, de 23 maart religions 2011... Of the world minder dan een maart maand voor het schietincident. Het teken, de pentagram, wordt door sommige gezichten een ring vertoond die heet Satan. Binnen het onderzoek is een analyse verricht... naar internetgebruik van Tristan van de Vee in de laatste weken van zijn leven. Wij stellen vast dat deze analyse het beeld bevestigt... wat voor een groot deel ook op andere wijze naar voren is gekomen... en wat ik u zojuist heb geschetst. Wat opvalt is dat hij verreweg de meeste tijd bezig is geweest... met zogenaamde spree-shootings. En dan met name met de Columbine-shooting en het slachtoffer Rachel Scott. Namelijk 1119 minuten. En dat is ruim 18 uur. Daarnaast is hij 358 minuten en dat is bijna 6 uur bezig geweest... met paranormaliteit en out-of-body-experience. We zien nog enkele andere categorieën, waaronder wapens en geloof. Getuigen uit meerdere fasen van zijn leven tot en met de laatste periode... beschrijven hem als een rustige en vriendelijke jongen. Uit onderzoek is gebleken dat hij nauwelijks vrienden had... met wie hij slechts zeer af en toe contact had en af en toe blode. Hij was meestal op zichzelf. In die contacten sprak hij soms ook over zijn interesses... en zelfs fascinatie voor spree-shooters en over schietpartijen. Gebleken is dat hij niet actief lid was van sociale netwerken... zoals Facebook en Hives. Het onderzoekteam had graag gesproken met behandelaars... en de beschikking gehad over het medisch dossier van Tristan van der Vee... en heeft hiertoe toen een verzoek gedaan bij de GGZ. De GGZ beriep zich echter op haar medisch beroepsgeheim. De hier beschreven feiten zijn daarhalve gebaseerd op verklaringen van getuigen en in beslag genomen voorwerpen. Bovendien heeft het NIFP, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie, postmortem onderzoek gedaan naar de psyche van Tristan van der Vee. Het NIFP komt tot de conclusie dat Tristan van der Vee leed aan schizofrenie... en dat de gebeurtenis van 9 april vanuit dat ziektebeeld is te verklaren. Gebleken is dat het eerste signaal van stemmen aangetikt worden kwam toen hij 14 jaar oud was.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 Vanaf 2006 is Tristan van der Vee onder behandeling geweest bij de GGZ. In 2006 is Tristan van der Vee op aangeven van de ouders... naar aanleiding van de vondst van een afscheidsbrief... gedwongen opgenomen geweest. Hiermee ronden we de presentatie over het profiel van Tristan van der V. af. Ik heb u aangegeven welke onderzoeksvragen golden... en langs welke hypothese het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ik geef u nu de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. In het hele onderzoek is op geen enkele manier gebleken... dat Tristan van der Vee in de voorbereiding van zijn daad... gerichte samenwerking of ondersteuning heeft gehad van derden. Belangrijk is dus vast te stellen dat van medeplichtigheid... of mededaderschap in het geheel niets is gebleken. Uit de bevindingen van het onderzoek namelijk onder meer... zijn fascinatie voor vergelijkbare incidenten... en de aanschap van middelen zoals het kogelwerend vest, het geweer... En met name de extra magazijnen waarover hij de beschikking kreeg de dag voor het schietincident blijkt dat hij zijn daad heeft voorbereid en dat geen sprake is van een impulsieve daad. De hypothese, het incident was een voorbereide eenmansactie, is dus het meest waarschijnlijk. Daarnaast is het van belang om op te merken dat het onderzoek op geen enkele manier heeft aangetoond dat de actie van Tristan van der V gericht was tegen bepaalde personen of tegen bepaalde zaken of objecten. Over één andere bevinding in het politieonderzoek... zal de hoofdofficier van Justitie straks een nadere mededeling doen. Door het Openbaar Ministerie en de politie is intensief onderzoek gedaan... naar de gebeurtenissen van 9 april, waarvan zojuist verslag is gedaan. De betrokkenheid van de officieren van Justitie en van de politiemensen was zeer groot. Het doel was om inzicht te geven in het wat, het hoe en het waarom van dit afschuwelijke incident... Bij dit schietincident zijn zes dodelijke slachtoffers te betreuren geweest, waarvan u de naam. Excuses. Waarvan u de namen hier ziet staan, ook de dader, Tristan van der Vee, heeft het leven gelaten. Daarnaast zijn er naast een onbekend aantal gewonden door onder meer rondvliegend glas, nog 16 mensen door kogels gewond geraakt, waarvan er één persoon nog in het ziekenhuis ligt en nooit meer volledig zal herstellen. Ik dank u wel. Tot zover het eerste deel van de presentatie van de onderzoeksrapporten... naar de schietpartij in de Ridderhof op 9. Dank de directeur, politie aan de Rijn. Een hele nauwkeurige reconstructie van de gang van zaken tijdens de schietpartij. En ook een hele uitvoerige uh, presentatie naar de achtergrond van Tristan van der Vee. Zijn fascinatie voor de dood, zijn vermeende paranormale gaven. Hij was daarmee bezig met, met geesten praten, geesten oproepen. En uh, hij leed aan schizofrenie. En de daad kan daaruit worden verklaard, zei de politie zojuist. Een ander belangrijk aspect wat hier naar voren komt... is dat het absoluut geen impulsieve daad is geweest... uit de reconstructie die de politie net toelichtte blijkt dat Tristan van der Vee dit heel nauwkeurig heeft voorbereid... in de aanschaf van de wapens, aanschaf van de andere spullen. Vooral in de eerste maanden van 2011. En dat hij zich heel duidelijk heeft laten inspireren... door uh, schietpartijen elders. En met name de schietpartij op een uh, middelbare school... in de Verenigde Staten, de Columbine High School. Oké, okay, Matthijs, we horen jou zo uiteraard weer. Ernst Ameling, forensisch psycholoog. Ja, meneer Ameling... Yo. Um, er zijn een aantal interessante uh, zaken gepasseerd net. Uh, bijvoorbeeld een voorbereide eenmansactie is het. Niet tegen bepaalde personen gericht. Dat verbaast u of niet? Nee, nee. Uh, uh, niet tegen bepaalde... Dat heb ik ook net uh, beweerd. Het is dus niet ja. tegen meneer Van Gogh gericht. Of niet tegen het Koninklijk Huis gericht. Of niet tegen Pim Fortuyn gericht. Nee, het is, uh, het is een... Uh, uh, een een een daad die voortkomt uit een psychotische belevingswereld waarbij iets Waarschijnlijk, en, en dat uh, hebben we natuurlijk niet gehoord en dat weten we ook niet, maar waar iets waarschijnlijk rechtgezet moet worden. Uh, een, een, een, een verwijt aan, aan, aan God wat, uh, uh, en dat de kosmos dat uit zijn evenwicht is geraakt en dat hij die in zijn eentje gaat proberen te herstellen. Ja. Dus Opvallend gaat is ook niet... dat hij een nieuwe Bijbel aan het schrijven was dus. Um, ja. Leidt zo ja. iemand ook aan grootheidswaanzin? Nou, er zit altijd een narcistisch aspect in. Dat heb ik net ook uh, gezegd. Uh, dat je... Um, uh, dat je dus... Uh, God iets verwijt. En dat je vervolgens je eigen Bijbel gaat schrijven. Uh, dat hoort allemaal wel... Een beetje in, de, in het hele verhaal uh, thuis. Alleen... Um, ik hoorde zojuist zeggen uh, dat uh, de daad verklaard kan worden vanuit de schizofrenie. Dat dat de oorzaak zou ja, zijn. Ja, al vanaf zijn veertiende waren de eerste signalen daarvan. Ja, maar, maar dat, dat is echt onzin. Een, een daad kan nooit vanuit de schizofrenie. Want er bestaan ook hele zachtaardige schizofrenen. Um, dus er is behalve schizofrenie nog veel meer nodig. Namelijk een enorme hoop agressie die dan in dit geval vorm wordt gegeven... binnen de schizofrenie en die leidt tot zondaad. Maar de schizofrenie op zich is natuurlijk nooit een oorzaak. Oké, okay, we gaan terug naar Mathijs van der Wiel en Al van der Rijn. Want Kitty Nooy, hoofdofficier van Justitie Hollandse Midden, in heeft het woord. In maart 2011 verloor Van der Vee twee voor hem belangrijke zaken. Zij gaat uh, nog dieper in op Eerst de psychische werk, stoornissen waar hij Van de V aan leed. Gaat ze nog even luisteren. Aan ze aan zei het, ledels, het was voor hem uh, ondraaglijk de, de toestand spelen, waarin hij leefde. Die psychotische het belevingen. Leefs, was ernstig depressief. En ze zegt dat, dat, dat de conclusie van de onderzoekers is waarschijnlijk... die schizofrenie, dat dat waarschijnlijk van doorslaggevende betekenis is geweest. Door, slaaptekort. Door dit verlies van werk en EVP-speler, het slaaptekort, plus het feit dat zijn lijden in toenemende mate voor hem ondraaglijk werd, zag hij geen andere uitweg dan zichzelf te doden nadat hij God had gestraft. Ik hecht eraan, mede namens de deskundigen, het volgende te zeggen. Wat ik nu verteld heb over Van der Vee in combinatie met zijn ziekte schizofrenie, wil niet zeggen dat deze personen met deze stoornis zich schuldig zullen maken... aan een soortgelijk gewelddadig incident. Het lijkt mij een overbodige opmerking, maar ik wil het graag gezegd hebben. Het Rijkssociële Onderzoek. Als snel na het schietincident op 9 april bleek dat Van der Veen met de verlof... beschikte over vuurwapens en één of meer van deze wapens... zou de hebben gebruikt de Justitie. En dat riep natuurlijk de vraag op hoe iemand die tot zo'n verschrikkelijke daad kan komen... over een wapenverlof kan beschikken. En een verlof is een vergunning. In een zeer grondig onderzoek heeft de Rijksrecherche in kaart gebracht... hoe de verlofverlening en verlenging is verlopen... en of dat volgens de geldende regels is gegaan. En ook is onderzocht welke informatie over Van der Vee... bij de politie beschikbaar was. Vastgesteld is dat Van der Vee op 9 april gebruik heeft gemaakt van een geweer een revolver en een pistool. Voordat een wapenverlof wordt afgegeven... wordt onder andere onderzoek gedaan naar het risico... of de aanvrager misbruik zou kunnen maken van het wapen. Als eerste speelt altijd de schietvereniging een rol... bij de beoordeling van de aanvrager. Die moet daar namelijk al een jaar lid zijn... en een verklaring omtrent het verdrag hebben overgelegd. En dat was bij Van der Vee in orde. Na een verlofaanvraag wordt vervolgens door de politie gekeken naar een eventueel strafblad... en naar informatie die over de aanvragen bekend is in de verschillende politiesystemen. De verlofaanvraag wordt behandeld door een medewerker van de afdeling Bijzondere Wetten. En de informatie uit de politiesystemen wordt digitaal aangeleverd... door een medewerker van de informatiedesk van de politie. De medewerker van Bijzondere Wetten beoordeelt de aangeleverde informatie inhoudelijk... Deze handelingen zijn beschreven in een interne richtlijn bij de politie uit 2007. <coughs> Pardon. Van der Vee heeft twee keer een wapenverlof aangevraagd. De eerste keer was in 2005. Dat verlof is hem geweigerd vanwege een in 2003 tegen hem opgemaakt procesverbaal... voor het voorhanden hebben van een luchtbux. Dat bleek uit de geraadpleegde politiesystemen... en die weigering paste binnen de regelgeving. In oktober 2008 heeft Van der Vee opnieuw een verlof aangevraagd... dat in november 2008 wel wordt afgegeven. De voorgeschreven procedures voor het afgeven en verlengen van het verlof... zijn in 2008 gevolgd. In 2008 is het luchtbux-incident uit 2003... door het tijdsverloop geen belemmering meer voor het verlof. In 2006 heeft een politieambtenaar van het bureau Alphen een registratie vastgelegd in het toenmalige systeem BPS... over een assistentieverlening op verzoek van de GGZ... in verband met een gedwongen opname van Van der Vee... in het psychiatrisch ziekenhuis. Op 3 september 2006 heeft de politie deze assistentie... naar Van der Vee verleend aan de GGZ... en daarvan melding gemaakt onder het kopje... Hulpverlening overige instanties.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 Als de registratie door de behandelaar wel was meegewogen... had dit minimaal moeten leiden tot een vraag aan Van der Vee... met een verklaring van een arts of een psychiater te komen. Voor het nemen van de beslissing over de verlofaanvraag... is de verklaring van een arts of een psychiater essentieel. Die verklaring moet namelijk inhouden dat de arts-psychiater... bekend is met de, psychi met de psychische problematiek... En dat die Hieruit blijkt dus dat de Rijksrecherche niet heeft vast kunnen stellen... waar nou precies de fout is gemaakt. Vormt, het gaat allemaal over het verlof, de wapenvergunning. Dat is een woord voor wapenvergunning. De, de kennis was er bij de politie in het systeem. De psychische problemen van Van de Veen zeggen door opname... ze hadden het kunnen weten, maar of het niet is meegewogen... over het hoofd gezien of verkeerd beoordeeld... dat is dus niet gebleken uit dit onderzoek. belangrijke vraag waardoor, zoals ik het zo niet begrijp... niet beantwoord door de Rijksrecherche was. Gebleken is dat meerdere personen en instanties wisten van de zorgelijke combinatie van het ziek zijn van Van der Vee en van zijn wapenbezit. Die wetenschap vanuit dit onderzoek roept vervolgens de vraag op of die kennis bij verschillende personen en instanties had kunnen en moeten leiden tot een reactie naar Van der Vee met natuurlijk de achterliggende gedachten of de gebeurtenis op 9 april daarmee voorkomen had kunnen worden. De vraag of alle betrokkenen adequaat hebben gehandeld naar Van der Vee... kunnen wij niet beantwoorden. De vraag of de politie volgens de richtlijnen heeft gehandeld... met betrekking tot het verlenen van een wapenvergunning... heb ik zojuist beantwoord en de korpschef zal daar zo meteen op reageren. Mij is diverse keren gevraagd of de hulpverlening volgens de richtlijnen heeft gehandeld... Die vraag kan ik niet beantwoorden. We hebben tijdens het onderzoek de hulpverleners rond Van der V gevraagd om informatie. Die informatie hebben wij niet gekregen. De hulpverleners kunnen zich op een medisch geheim beroepen... en zij hebben dat ook gedaan. Ik kan u wel zeggen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek laat verrichten... naar eventueel vermijdbaar en of verwijtbaar handelen van de hulpverleners of van het leveren van onvoldoende verantwoorde zorg... binnen de GGZ-instelling waar Van der Vee heeft verbleven. Volgens de IGZ is dat onderzoek vermoedelijk in september klaar. Uit het strafrechtelijk onderzoek is ook gebleken... dat Van der Vee op zijn werk merkbare en zichtbare problemen had. De vraag of de verschillende collega's en werkgevers... daar op de juiste wijze op hebben gereageerd, kan ik niet beantwoorden. Ik constateer dus dat de politie in 2008 anders had moeten handelen... door de aanwezige informatie bij de behandeling van de aanvraag te betrekken. Ik constateer ook dat meerdere mensen en instanties wisten van het ziek zijn... en het wapenbezit van Van der Vee... maar moet ook vaststellen dat wij nu niet kunnen zeggen... of iedereen adequaat heeft gehandeld. In ieder geval hebben genoemde personen en instanties die kennis droegen van het ziek zijn en het wapenbezit... voor zover nu bekend, geen strafbare feiten gepleegd. Ten aanzien van één persoon moet ik een uitzondering maken. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is iemand naar voren gekomen... die wordt verdacht van het overtreden van artikel 136 van het wetboek van strafrecht. Dat artikel houdt kort gezegd in dat iemand die kennis draagt van het voornemen tot het plegen... van bepaalde zware misdrijven, waaronder moord, dit moet melden. Deze melding moet aan politie of justitie plaatsvinden... op een tijdstip waarop het misdrijf nog kan worden voorkomen. Deze persoon is gehoord als verdachte... van het overtreden van artikel 136 van het wetboek van strafrecht. Op basis van het proces proces-verbaal hebben wij naar zorgvuldig en uitvoerig beraad besloten deze persoon daarvoor te vervolgen. Uit de woorden zorgvuldig en uitvoerig beraad kunt u afleiden dat dit allesbehalve een eenvoudige beslissing is geweest. Waar nu niet duidelijk is of alle betrokkenen adequaat hebben gehandeld naar Van der Vee... is de beslissing deze persoon daar wel voor te vervolgen een hele zware... Het Openbaar Ministerie is al zich van bewust dat de beslissing deze persoon te vervolgen bekeken moet worden in het licht van allerlei vragen die nu niet, die nu nog niet kunnen worden beantwoord. Zoals, hebben andere instanties of personen die kennis hadden of, hebben ge, of gehad zouden moeten hebben over de gevaarlijke. Het gaat dus over die vriend van, van Tristan van der de de V. Uh, afgelopen en weekend de zit NOS dit nieuws al naar buiten die dus verdachte is geworden. in deze zaak om het feit dat hij wist van de plannen voor de schietpartij van Van de V. Vee... en dat hij daar niks mee heeft gedaan. Het is strafbaar als je weet dat iemand zo'n misdrijf van plan is... dan moet je ingrijpen voordat het te laat is. Dat is iets wat in de wet staat. En het Openbaar Ministerie heeft dus besloten hem te vervolgen. Wat een moeilijke beslissing was, omdat heel veel andere, bijvoorbeeld hulpverleners... daarvan staat niet vast of zij het ook wisten. Dat bleek wel tijdens deze presentatie, de frustratie van de onderzoekers... dat ze geen de werking hebben gekregen van GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Die zich beroept op het medisch geheim en daarom geen informatie heeft willen geven over uh, wat er de voorgeschiedenis was, wat de hulpverleners wisten over Tristan. Iets te maken heeft met de schietpartij. Oké, okay, maar we gaan even naar, want uh, dat okay. hoort u normaal rond deze tijd. Uh, Prem Kieschoen, die is op dit moment ook in Al van de Rijn-Prem. Goedemorgen Karel-Johan, luisteraars, goedemorgen. U luistert naar Radio 1 en de gezamenlijke omroepen hebben besloten dat deze persconferentie uitermate belangrijk is. Dus die gaan we volgen en dan zullen we wel kijken hoe Primtime zich verder ontwikkelt. Is Matthijs van der Wiel er? Kijk ik even maar in. gaan we door naar Matthijs van der Wiel bij de persconferentie. In elk geval kan ik kort samenvatten voor uw luisteraars, tot nu toe is het volgende beurt. Het heeft drie minuten geduurd, de hele schietpartij, en nu gaan we naar de korpschef. ...van de politie Hollands Midden die een verklaring gaat afgeven... Aan de de ...naar aanleiding van de conclusies die de we Senghorf hebben gehoord de, samen de fouten zijn gemaakt in 2008... ...bij het verlenen van en met een de wapenvergunning. De presentatie is gegeven een door de plaatsvervangend Korpschef... ...en dit is de Korpschef Stickfort die nu het woord neemt... ...veel kritiek heeft gehad over de fouten die gemaakt zijn... ...en die verhalen kwamen meteen al naar buiten in april na de schietpartij... ...hoe kon het dat er bekend was bij de politie... ...dat Tristan van der Vee gedwongen opgenomen was geweest... ...dat die psychische problemen... Had. Hoe kon het dat hij toch nee, die wapenvergunning kreeg? De reactie van Stikvoort is al die tijd uitgebleven. En vanochtend neemt hij dus het woord om te zeggen wat hij ervan vindt. En mogelijk ook welke situatie. conclusies daaraan worden verbonden. Bovendien ik sluit niet uit dat het ook persoonlijke gevolgen heeft bij de politie. Dat is even luisteren. Ook binnen onze organisatie is nog, is nog altijd aandacht voor de nazorg van de hulpverleners. Uit de presentatie is gebleken dat er zeer grondig onderzoek is verricht. En als ik de conclusie samenvat. Het was een soloactie. Er is geen sprake van medeplichtigheid of mededaderschap. En Tristan van der Vee heeft zich niet expliciet gericht... tegen bepaalde personen of objecten. De vreselijke gebeurtenis zoals we die in Alphen aan de Rijn hebben meegemaakt... is helaas geen onbekend fenomeen. Zij het dat het nu wel voor het eerst in Nederland zich heeft voorgedaan. Vanuit onder meer Amerika, Duitsland, Finland en Canada... kennen we dergelijke gebeurtenissen... In scholen en in winkelcentra. Het profiel van de daders in al deze voorvallen... vertoont opvallende overeenkomsten. En ook Tristan van der V voldoet nagenoeg aan dit profiel. Deze personen worden ook wel zelfontbranders genoemd. Dat betekent dat dergelijke voorvallen nooit 100% zijn te voorkomen. Deskundigen wijzen erop dat vooral het vroegtijdig signaleren... van personen met dit profiel bijdraagt aan het verkleinen... van het risico van dergelijke voorvallen... Eerder is er binnen mijn korps een situatie geweest... waarbij een scholier van een middelbare school... symptomen van een zelfontbrander vertoonde. Korpschef Stikvoort is eerst nog de eerdere conclusies... van deze presentatie samenvat... en nog niet toe is gekomen aan het beantwoorden van die belangrijke vraag... wat gaat er gebeuren met die kritiek op zijn korps? De fouten die gemaakt zijn bij het afgeven van de vergunning. Hij zei net zelf, zoiets is nooit 100% te voorkomen. Maar dat is nog niet het antwoord dat veel mensen zullen willen hebben. Wat gaat er nu gebeuren bij de politie? Hoe heeft dat fout kunnen gaan waarom heeft Van der V die wapenvergunning gekregen... terwijl de informatie aanwezig was. Dat hebben we vanochtend wel gehoord, dat hij psychische problemen had... dat hij gedwongen opgenomen is geweest. Deze is dat in 2008 bij de beoordeling van de aanvraag... van het verlof van Tristan van der V een door een politieman opgemaakte registratie... over een gedwongen opname van Tristan van der V in 2006... niet in de beoordeling is meegewogen. Was dit wel gebeurd, dan had dit zeker vrijwel had dit vrijwel zeker in 2008 tot een andere beslissing geleid. Normaliter draagt de politie geen kennis van gedwongen opname... van mensen die een wapenverlof aanvragen of die al hebben. Wij krijgen daarover geen informatie. En ik ben ook erg benieuwd wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... op dit punt adviseert. De politie draagt alleen kennis als zij actief om hulp is gevraagd... om te assisteren bij een gedwongen opname. En dat is in dit geval gebeurd. De betreffende medewerker... Heeft hierover in 2006 een melding in het politiesysteem gemaakt. Het is dus toeval dat wij over die melding beschikten. Het is deze melding die niet is opgemerkt. En ik trek me dit aan. Ik trek me dit aan omdat dit onder mijn verantwoordelijkheid als korpschef heeft kunnen plaatsvinden. Op dit moment loopt ook nog in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de huidige wapenwetgeving en het systeem van verlofverlening in het algemeen, maar daarover is het dadelijk iets meer. Nadat ik geïnformeerd werd over de resultaten van het rechtsinspectieonderzoek, heb ik direct maatregelen genomen. Om uit te sluiten dat bij meer beoordelingen van verlofaanvragen... in mijn korps beschikbare informatie buiten beschouwing is gelaten... heb ik opdracht gegeven reeds verlenen wapenverloven... waar meer informatie dan alleen de reguliere persoonsgegevens... bij de politie voorhanden is, opnieuw te bezien. U moet dan denken aan mutaties met betrekking tot assistentieverlening... antecedenten en andere informatie over de verlofhouders. Voor zover nu bekend is er nog niet één dossier... dat anders beoordeeld zou worden. Ook is er een risicoanalyse uitgevoerd naar eventuele kwetsbaarheden in het systeem. Met name op het risico dat niet alle relevante informatie bij de beoordeling wordt betrokken. Daartoe is inmiddels een aantal dossiers doorgelicht. Dit alles ook in afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek van de Raad voor de Veiligheid. Uiteraard zal ik hun bevindingen overnemen. Ik wil graag nog een enkele aanvullende opmerkingen maken. Het rijks onderzoek is zeer gedegen... gaat in op meerdere feiten rond de verlofverlening. Uit het onderzoek blijkt dat alle voorgeschreven... procedurestappen van verlofverlening aan Tristen van der Vee zijn doorlopen. Dat de voorgeschreven controles aan huis hebben plaatsgevonden. Maar ook blijkt dat de eerder genoemde registratie van de medewerker... die assistentie verleende aan de GGZ niet is geopend. Of niet is geleverd. Want op grond van het onderzoek is niet uit te sluiten dat vanuit de informatieorganisatie uit mijn korps... de betreffende melding niet aan de behandelend ambtenaar is aangeboden. Er is een expliciete richtlijn, een interne richtlijn in ons korps... gericht aan de medewerkers van bijzondere wetten... die stelt dat de informatievragen met betrekking tot wapenverloven... alle meldingen te zaken, verstuurd en gewogen dienen te worden. Hoe dan ook, deze melding is niet in de afweging betrokken. Dames en heren... Onmiddellijk, nadat dit gegeven mij bekend werd... heb ik mij natuurlijk afgevraagd... heb ik het als korpschef ergens laten liggen. Totdat de resultaten van het rapport mij bekend werden... ging ik ervan uit dat er in mijn korps op adequate wijze maatregelen waren getroffen. Zo is er in 2007, ruim voor de verlofaanvraag van Tristan van der Vee, nog een interne richtlijn, richtlijn uitgevaardigd... hoe de screening, met name hoe om te gaan met informatie... bij het verstrekken van wapenverloven, uit te voeren... Eind 2008 heb ik de afdeling bijzondere wetten op het functioneren laten doorlichten. De, die deze doorlichten. de aanbevelingen die uit deze doorlichting werden gedaan... zijn in opdracht van mij onmiddellijk geïmplementeerd. In 2009 nog is er in mijn kors uitgebreid stilgestaan... bij de zogenaamde amok problematiek Het fenomeen waar wij het vandaag over hebben. Vooral gericht op schietincidenten in scholen en winkelcentra. Zoals hier aan de orde was. In het bijzonder wat er moet gebeuren om deze spree-shooters vroegtijdig te signaleren... en hoe te handelen als er toch een derde verschrikkelijk gebeurtenis zich voordoet. En ook hoe politiemensen daarop te prepareren. Ook hieruit is een aantal maatregelen daadwerkelijk al geïmplementeerd. Ik sluit deze verklaring af. Uit het onderzoek van de rijks blijkt dat de voorgeschreven procedurestappen uh, zijn doorlopen... Niettemin is binnen mijn organisatie de betreffende melding van de opname van Tristan van de Vee... bij de beoordeling van de verlofaanvragen niet opgemerkt. En daar voel ik mij als korpschef verantwoordelijk voor. En het spijt me dat, naast het goede optreden van mijn medewerkers op 9 april... en uh, het uitstekende uh, werk in het opsporingsonderzoek... Ook, in, ook dit in mijn organisatie heeft kunnen gebeuren. Dit mag nooit meer gebeuren. Vanuit deze overtuiging en verantwoordelijkheid heb ik de eerder genoemde maatregelen getroffen. Ik doel dan op het doorlichten van de afgegeven wapenverloven... waar meer dan de standaardinformatie aanwezig is... het uitvoeren van een gerichte risicoanalyse naar mogelijke kwetsen... en de eventuele aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... direct overnemen en invoeren wanneer deze in september bekend worden gemaakt. Voor het moment wil ik het hierbij laten. Dat is de korpschef Westikvoort van het korps om ons midden die dus zelf ook niet kon zeggen waar het naar nou fout is gegaan... ook constateerde dat er een cruciale fout is gemaakt... doordat informatie over de psychische toestand van Tristan van der Veen... niet is meegewogen bij het verlenen van de wapenvergunning. De korpschef zei dat, het, dat hij het zich aantrekt, dat het hem spijt... dat het nooit meer mag gebeuren, maar ging verder niet in... op personele gevolgen en het treedt zelf dus ook niet af waarover over gespeculeerd is. Nee, Matthijs, hij trekt zelf niet zijn conclusies dus. Nee, nee. Oké, okay, goed. Uh, u luistert naar een persconferentie... Uh, naar aanleiding van de schietpartij op zaterdag 9 april... en het leven en de psyche van de dader. Onderzoek daarnaar is gedaan. En een onderzoek van de Rijkssociërge... naar het verstrekken van een wapenvergunning aan uh, Tristan van der Vee. Op dit moment heeft het woord Bas Eenhoorn... vervangend burgemeester van Alphen aan de Rijn. De inspectie.